Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Donald Trump... tientallen miljarden dollars aan importheffingen op te leggen... ...aan goederen en producten uit China. Vorig jaar importeerde de VS Zuid-China... ...voor ruim 300 miljard dollar meer dan dat het exporteren... ...en Trump wil die situatie veranderen. Hij heeft ook al heffingen ingevoerd voor staal en aluminium... ...uit Canada, Mexico en de EU... De heffingen komen terwijl de VS de steun van China juist nodig heeft bij het streven om het kernwapenprogramma van Noord-Korea te ontmantelen. China heeft al aangekondigd met tegenmaatregelen te zullen komen op de importheffingen. Drie mensen zijn opgepakt voor het sturen van geld naar familieleden die verdacht worden van terrorisme. Het geld ging naar drie broers die naar Syrië of Irak waren gereisd. Het bedrag van enkele duizenden euro's werd verstuurd door twee andere broers uit Utrecht en de ex-partner van een van de vermoedelijke jihadgangers. Ze zijn dinsdag opgepakt en worden vandaag voorgeleid. De FIAT heeft hun woningen onderzocht. Het aantal wethouders is de laatste acht jaar gestegen... met ongeveer 10 procent, heeft het AD onderzocht. In de 294 gemeenten waar een coalitie is gevormd... zijn 1144 wethouders, bijna 100 meer dan in 2010. Mogelijk wordt de toename veroorzaakt door de politieke versplintering. Colleges bestaan vaker uit meer partijen. Gemeenten zeggen ook dat er meer geld is, meer werk is voor lokale overheden. Door het toegenomen aantal wethouders stijgen de kosten voor onder meer salarissen en pensioen met tientallen miljoenen euro's. Het Openbaar Ministerie onderzoekt wie heeft gelekt uit de vertrouwenscommissie die een nieuwe burgemeester van Amsterdam moet kiezen. De telegraaf heeft vertrouwelijke informatie over de procedure in handen gekregen. Degene die dat heeft gelekt kan een boete of werkstraf krijgen. Alle twaalf leden van de commissie zijn inmiddels door de politie ondervraagd.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 Pam pam pam zijn we weer lop pom pom tom tom tom wat een interessante tekst weer. Ja, je hebt, je hebt, tekst, je hebt de songtekst voor je hè. <laughs> ik heb ja, ik, ik ik kan het bijna niet wat betekent het? Ik kan het niet vertalen. Eh uh, kn knekken <laughs> Geweldig. Ja, Goedemorgen luisteren. Uh, ja. wat leuk weer gezellig hè. Het is weer oude is weer vrijdagmorgen en de Boys are back in town en ik zag van de week zag ik, zag ik er dingen voorbij komen van moeders, hou je dochters in huis. Wat denken ze dan niet van ons? Ja, ik heb, ik, ik heb er geen idee van. Ik ben onschuldig wat dat betreft. Ik ben heel ja, erg onschuldig. jij was je hand in gewijd water. In gewijd water, ja. Ja. ja. Dankzij de herten. Dankzij wat? Herten. Leg eens uit. Ja, nou, dan gewijd. Gewijd water. Oh, okay, we zijn er twee minuten <laughs> bezig. Nou, ja. maar, uh, maar goed, ik vind het fijn dat ik er ben. Uh, jij en... hebt vast ook wel muziek meegenomen. Ja, die openingstune die vond ik. Uh, die, die, die, die, die, ik herken iets. Had jij niet verkeering met Tineke? Ik had vroeger had ik uh, verkeering met Tineke, maar toen kwam ik erachter... Ja. Tineke miste de duim. Oh? Ja, nee, dat is echt waar. Tineke de nooie. ik mag geen naam noemen, Tineke de Nooie. Maar ze had nog wel vingers. Wie, Tineke de Nooi? Ja. Ja, Tineke wel. Oké, okay. ja. dat is toch handig voor een vrouw, hè, toch? Ja, ja, dat weet ik niet. Ja, anders heb je niks om hem op te steken. Nee, maar natuurlijk. als kan je niet... In de toetsen, kroeg, vier bier. Kan je, als kan je je toetsenwoord ook niet bedienen, natuurlijk. Nee. Dat, dat bedoel ik eigenlijk. Nee, dat klopt. Dat ja. klopt. Want er stond ik in af, in, uh, in de het, sollicitatiebrief van uh, hoeveel aanslagen kun je maken met je neus. Oké. Okay. Dat was vier. dat oh, ook? Ja, ja de rest op aangenomen. Daarom kon zij ook, uh, ja. ja. Hé, hey, hey Willem. Ja, jongen. Ik, hey, uh, ik heb trouwens uh, uh, een, een boer uitgenodigd vanochtend. Een boer uitgenodigd. Ja, maar ik, ik hoop niet dat we ruzie krijgen met Harm. Want die boer die heet ook Harm. Oh, dat meen je niet. Ja, het is boer Harm. Oh, mijn god. Hij komt ook nog uit Twente. A Twente? En hij houdt ook nog van disco. <laughs> ik, zou, ik zou bijna zijn van. Nee, maar ik verwacht hem in de loop van de, van de ochtend in onze uitzending. Ik Zou Harm, daar. want hij het ook. Hij. Ja, hij kan hier maar niks aan doen. Nou, hij kom heet je gewoon die, ook Harm. Hoe kom je aan die zwevende zonderlingen allemaal? Ja, die kwam gewoon tegen op zijn trekker. Die was uh, aan het gieren op zijn land. Ja. ja. Dus gieren. Gieren, ja. Had hem me verteld. liep te gieren? Gewoon een stukje muziek. <laughs> Ja, Marianne Rozenberg. Ja, dit was ook een... Uh... Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gezellig dat ik ook weer mag komen, willen. Was je er weer, ja, Jongen, ik ben, ja, ben met Harm gekomen. Harm zit weer in de keuken, hè. Als gebruikelijk, als te doen gebruikelijk. Hij wil altijd eerst koffie. Nou, daar komt hij, hè. Ja, ik ben weer doen. Ja, ja, ja. Ik, ja nou, welkom, doe, welkom, welkom, ja. welkom. Ik zie, je ziet hem stralen daar trouwens. wel oh, leuk, hè? Ja! Ja. Een parasol bij je, zie ik. Ja. En pot, last van de zon. Ik heb ook een pot zalf meegenomen. Wat? Wat zalf? zalf. Ja? Van Sinterklaas. Echt waar? Ja. Sinterklaas heeft een vrouw op zijn paard laten rijden. Ja? Nou heeft hij last van vaginale schimmel. Gloeiende. Ah, ik merk dat Harm er niet bij is. Want als Harm er niet bij is, dan ben jij helemaal van... van ja, van, van, van, van, van alle los. Godlos, ja. ja. Ja, ik heb ook nog een, een, een nieuwtje over dan mensen die problemen hebben met seksualiteit. Oh. Want het schijnt dat twee lesbische vrouwen vaak. Ja. Dat één dat vrouw vaak heel, heel, heel vaak in de week dan wil vrijen. Ja, ja. En de andere vrouw die heeft er dan geen zin in. Ja, en? Het is allemaal één pot dan. Ja, ik moet hem ik moet even verontschuldigen naar de luisteraars toe. Eigenlijk kan dit niet. Kan dat niet? Eigenlijk kan dit niet. Nee, dat is, dit, is echt gebeurd dit, jij Jij er meer en meer een radio-romantica. Hallo, oh, man, wat oh, ben mama, ik... zit je er alweer? Ja, nou, ik heb vast... Ik heb vast een rondje gehad met Willem. Harm, wat Ach. ben ik blij dat je er bent, man. Ja, leuk, kijk Ik kijk naar je moeder en ik denk... Ik denk, zoveel vuile taal komt er allemaal uit nou, de mond. mond ze het over die schimmel van Sinterklaas. O, oh, oh, oh, je kent dit? Ja, ze liep toch met die pot zalf te, te slepen? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik zeg, mama, ga met de zalf doen. Nou, nou dat hebben ze toch al, uit. ja, al uitgelegd. Ja, ze hebben het al ook natuurlijk, hè? Ja, ik, oh. ik, ik, ik kan me iets vertellen, trouwens, over, ja? over, het, over vorig jaar. Ik ben vorig jaar uh, ben ik uh, ben in Egypte geweest. En ben lekker zwemmen, duiken en zo. Maar piramidespel? Je piramidespel? Ja, precies. Ja, en uh, toen kreeg ik, uh, uh, uh, uh, toen kreeg ik op een gegeven moment uh, uh, een soort van een, ja, ik schuurde aanzien aan, dan kreeg ik er een wondje van, en dan ben ik naar de plaatselijke dokter gegaan. Ja. En toen heb ik zalf gekregen. Ja. En, uh, en daarna kon ik gewoon zwemmen en, en wat denk je, ik spring het water en ik zou erbij verdrinken. Echt waar? Ik had zincsalaf gekregen. Och. <middels> Ja, nou ja, goed, het kan allemaal niet anders, hè? Ja. Wat een lol hebben jullie weer hier in die studio, uh, Harm? Ja, leuk hè, Sjarel. Nou, wat gezellig dat jij er ook bent, hoor. Ik, uh, ik denk dat we maar gewoon even een beetje rustig moeten beginnen. Ik geef een koffiezet voor jullie. Ik vind het wel een tijd worden voor een, voor een plaatje. Dus, oh, er komt iemand dat trap op. Dus, is, dat, is dat die boer die zou komen? Ik weet het, ik zie geen boer. Nee, ik zie nog geen boer. Staan we nog geen trekker voor de deur? Ik dus? hoop niet dat die een boer laat ook, trouwens. Uh, sorry. Eerst zet die koffie daar even neer, is wel goed. Is dit nou Albatros, uh, Willem? Dit is Albatros. Ja, ja. Mooi, mooi nummer, hè? Fleetwood Mac, ja, ja, ja, ja. ja. Fantastisch. Het is, eh... Uh, het is, het is al een uh, oud nummer, hè? Het is al heel oud. Uh, niet zo oud als ik toch, of wel? Even denken, jij bent van 18-3. Dat is een weekje. Nee, week nee, nee, nee, ho, ho, niet? ho, ho. 18-7. Oh, dus oh, ja. dat scheelt drie jaar een week. Ja, ja. ja. Hey, maar vertel, want, uh, hoe kom je erbij om uh, voor Albatros te kiezen? Nou, ik, uh, ik heb een beetje, een beetje vakantiegevoel, heb ik. Oh, je, je bent, bent, bent, oh, oh luisteraars, ik moet nog iets kwijt. Want het is. Uh, ja. Oh, god, god. Ja, ik ben, ik ben gewoon wat vergeten van de week. Al oh, ben je vergeten? Ja, ja de, ben, pil. De, de, de De ene meneer Boer, die was jarig. Boer ken ik niet. Nou, hij het Willem van zijn voornaam. Oh, die Bruist. En ja, die Bruist ook altijd. En die was jarig. Jo. En ik ben gewoon helemaal vergeten op Facebook om hem te feliciteren. En dat is ja, mea culpa, mea culpa, zeg ik dan. Waarom ga je naar Duits praten? Nou, Willem, dat is Latijn. Oh, ja, maar jij bent over Dat is ook trouwens visserslatijn, is dat. Ja, hou waarschijnlijk uit. Ga je nou voor je graadje, of niet? Nee, toch? Waarschijnlijk wel. Ik zie er wel gepekeld uit. Willem, van harte gefeliciteerd nog met jouw verjaardag. Bedankt, vriend. En ik hoop dat jij all set, oud zal worden. En dat jij als man van 98 straks hier in de studio nog steeds de Boys out Back in Town uh, mag presenteren. Want dat is, uh... Ik hoop het, ik hoop dat zolang de mensen luisteren uh, doe ik het. En, uh... Een hoop oude mensen hebben last van eenzaamheid, hè? Die, die, die mogen toch allemaal hier naar de studio komen om... Uh... Ja, natuurlijk. We, we, we, we hebben hier stoelen genoeg, dus uh, toch? Dus... Uh, even kijken, dat is, uh, twee stoelen, drie stoelen. Uh, toevallig hebben ze vorige week de twee nieuwe treinstellen hier neergezet. Dus een bank Nou, daarom. Ik, uh, ik ben heel blij mee. Dankjewel voor die felicitatie. En, uh, ja, en als, als, als tegenactie zal ik even een zomers muziekje voor je draaien. Dat wordt leuk. Er mag gezongen worden. Si, sabes que ya llevo un rato mirandote.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 Ziet er ook prachtig uit, dus een uh, passend muziekje. Dat doen we allemaal om u blij te maken vanmorgen. Dankzij mijn collega Willem. Wel die, zoekt, die zoekt speciaal voor u die mooie muziek uitluisteraars. Eh, dat laat ik aan hem over. Want dat kan juist geen andere. En hij maakt ook nog een star van u. Maar niet eh, nadat wij eerst Conquistador hebben gedraaid. angels, lost as she And in your deathmiles face There are no signs which can Lawea, wat, wat, wat, wat gebeurt er allemaal? Ik heb geen idee. Ik, uh, er komt al een rook uh, de gang inzetten. Ik ja, ja. weet niet wat er dan is. Uh, er kwam uh, een gebong beneden. Ja. En, op de trap, volgens mij. Ik, weet niet. Ik, uh, ik kijk wel eventjes. Ik kijk wel eventjes. <stelling>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 Ja, je luistert naar de Boys aan Back in Town... ZFM Zandvoort. Daar komt het vandaan. En, het is uh, helemaal duidelijk geworden, Willem... wat er nou op de trap was. Maar er was een boer en die wilde gewoon met die een trekker... die gewoon naar boven toe. Het is ongelooflijk natuurlijk, hè? Dat meen je niet. Ja, het is hem niet gelukt. Nou, hoor, hebben wij is, hier kerels, gaf, die ging met een draaier onderboven. boven. We hebben kerels, gaf, die ging met, een, met een, een, een harp naar boven. Oh, dat was Harm. Ja. Weet ja. je, je nog Harm, dat Harm, met het Harpje naar boven, met je nog? Hallo, roepen hallo, hallo, ja, jullie mij? Ja, nee, nee, ik had het oh, over, over het feit dat jij met een Harpje... Wie, wie, wie komt er nou binnen, wie is die man? Wie? wie nou, er komt er een een of andere boerenkerel binnen, met zijn het aan, en allemaal klei onder zijn schoenen. Nou, die hele studio ziet er meteen uit. Ze kennen hem meteen aan de schoonmaken, hier. Oh, ja. oh, oh, oh. Ik ben Boer Hart en ik kom met Redden en ik kom van disco. Ik weet het is niet te geloven, maar het is zo. Als ik disco... Wat is het nou voor... Wat is het nou voor... Voor, voor, voor, voor de wereld, nou, ja, We hem we, we neerzetten dan? we mogen hem neerzetten dan? Zonder disco in mijn kan ik niet lezen. Hé, dan is het keer te trekken... En ik kant het zetten even met, met de kant even dan. Ja, Charles en Willem, jullie hebben beloofd... Dat er geen andere harmen hier in de studio zouden komen. Maar, maar wie ben die daar? Wie ben die daar? Van naar de tv... Als ik die disco. Ja, ik moest lachen. Goedendag, goede ja. meneer, meneer Boer. Harm bent u, hè? Ja, ja. En nu komt uh, uit Twente. Ja, kom uit Twente, kom in Elslo, kom ik daar. Elslo. Oh, Elslo. Elslo. Ik ben de buurman van, van, van Ilse, Ilse de Lange. Kijk, hè? Oh, dat is... Ja, Ilse. Ja, maar Ilse. Die, die kan ik nog wel verstaan, maar jou uh, wordt, wordt moeilijker. Want Hoezo? Jij, die, nou, jij, jij praat echt met dialect, hè? Met, met, met Twents dialect. Ik praat daar joh zo. Ah, jongen, die man is helemaal niet wijs. En heet jij echt Harm? Harm, boem. Nou, dat vind ik helemaal niet leuk. En eh. mimo, mimo, mimo, mimo, mimo, mimo, eet nog zo. Willem Bruijs, Willem Bruijs. Ja. Jongens, wat is dat allemaal hier dan? Ik loop even naar de keuken voor ik koffie. Wil niet, ik wil niet dat er nog een harm in de uitzending komt. Ja, maar wat moet ik aan doen? Ik kan ik die man er geen andere naam gaan geven, man. Dat kan dat niet. Lu, lu, luister, uh, Willem. Ik zal wel even met die, met die oh. boer Harm uh, met mij onderhouden. Want boer, ik vind het leuk dat je naar de studio bent gekomen. Ja. Uh, dat je gewoon uh, uh, ons komt verrassen met jouw bezoek. Maar, maar uh, uh, heb maar, je maar, daar... Maar even, ik heb lang op dat ding gezet. Maar ik moet wel naar Pissnelijk. namelijk. Moeie boer. <laughs> Mag daar? Moet uh, naar de wc dan? Ja, ja eigenlijk wel. Okay, maar jij houdt toch ook van muziek? Ik hou van muziek, nee. Nou, ja, heb, he? heb je niet wat voor ons meegebracht, intussen dan? Hè? Ja, ik heb. Ik, bij ons, bij ons, bij ons, bij ons. Er is geen Twins engels maar bij ons ze ook wel eens muziek. Daar word je dan vrolijk van. Dan trek track, gewoon harder eigenlijk als hij daar eigenlijk mag, zeg maar. Oké. Okay. Zal ik het laten ja. Oké. Okay. Ik versta er helemaal niks van. Nou goed, in ieder geval. Zou de beste als ik. Nou, nah, Kie was dat mooi, niet mooi. Nou, broer, je mag voor mij mag je blijven hoor, Harm. De broer mag voor mij blijven. En volgens mij is het goed nah. dat mijn broer is er ook bij is. Mama, je zou me bij moeten vallen, dan val je me af. Jongens, ga er met de kant dan! Ja, help! Hup! Hup! Hé. Hoort niet in tel? Toen kwam de hongerwinter en toen wisten ze het wel. Op fietsen zonder bende kant is gooier en een spijk. De hee geet er bij ons weer terug, maar de boer die is niet gek. De boer is troef, de boer is troef. De ene keer geen gladjes en de andere keer geen stroef. Ja, kijk, dat over ons, hè? Nou, ik vind, ik, vind, ik, vind, ik vind het hartstikke interessant dat u in het boerenleven zit. Ja, ja. En dat u ook, zeg maar, gaat u ook melk eens morgens? Uh, nee, nee, dat doen we niet meer tegenwoordig. Melkt u die meer? Nee, nee, wie doet nou, dat, dat? Nee, doe dat niet meer? Want we hebben sinds, sinds joh... We staan sinds de sinds jor, op springen? Ja, maar ik zal wel even vertellen. Sinds een dag doen we de koeien op yoga. Op yoga? En dan bent ze zo lenig, ze kunt zichzelf melken. Ja hoor, dan zou je nou ook eens aandacht moeten besteden aan yoga. Daar word je zo relaxed van, hè? Ja, bij ons ook, hè? bij ons, ja. Nou, helemaal gezellig, hoor, broer, dat u bent. Ik, vind, ik geniet van, met, met volle teugen. Ja, wie heeft bij ons, he, bij ons een dieren in het dorp en he, die heeft vieze dienen. Een vieze dienen, ze zitten nu. uit, vieze dienen, maar die doet de yoga. Doet hij geen yoga? En die doet de yoga. Oh, Oké. Okay. Nou, ik hoor dat we weer... Uh, ik hallo, ben, hallo, ja? he. Heeft u pizza's besteld? Ik heb hier drie pizza's. Ik praat van Station met salami van een pony. Ja hoor, ik hoor het dan maar weer. Ik gewoon maar weer, want hier valt bijna te verdienen, geloof ik. Ik zeg uh, aan u. dag boer. Dag boer. Hé hey, ja. Uh,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 Ja, ja, ja, ja. Spanish troll, mengt de film. Mag ik zeggen dat het dat, dat, dat bezoek... Hij heeft dat met Siaka te maken, zo'n troll. Zo'n Spanish uh, troll. Ik heb ook wel op de Efteling gezien. In de droomvlucht. In de droom van ja, jij met zo'n wagentje, ga je van boven naar beneden, ja? dan zie je allemaal laven, zie je zo. elfjes zie je ook. Wat zie je uh, dan? Elfjes. Ja, maar dat andere? Laven. Laven? Ja, laven. Ja, het zijn ook beesten, ik weet ook niet of er kabouters. Ik weet niet wat voor dingen dat zijn, maar je ziet ook dus onderaan, op de Efteling, als ja. je beneden komt, ja. zie je ook allemaal trollen zitten. Ik weet niet of ze uit Spanje komen, maar het zijn ook trollen. Spaanse trollen, Spanisch trollen. Span ja, nee, dan snap ik de brug, dan snap ik de brug. Ja. Jij moet, nee, bij, de, komt wat, geen, jij, jij moet bij de BAM gaan werken. Er komt helemaal geen brug in voor op de Efteling, hoor. Jawel toch? Nee, nee, nee. Niet? Nou, het is mij nog niet opgevallen. Oh. Ik heb al 37.000 keer die hele droomvlucht beleefd. Ja. Want het is voor mij gewoon zo'n zo happening in, in zo'n wagonnetje. Je moet soms wel heel lang in de rij staan voor je erin komt, hoor. Echt waar? Jij ja, ja. daar. Heel lang moet je erin. En soms, zomers, dan hebben ze artiesten. Ja. En die staan gewoon op zo'n betonnen podiumpje daar. Mm -hmm. bij, bij die ingang van, van, van de droomvlucht. Ja. Ze staan gewoon artiesten te zingen, is leuk hoor. Moet je het uitnodigen hier in de studio, leuk. Nou ja, ik zal, ja. Ik zal al eens even gaan bellen, maar. Uh... Harm je eraf, verschrikkelijk door. Je bent tot zeuren vanmorgen. Ik heb geen respect voor wat je allemaal zegt. Ja, mag, ik, uh, mag ik even een voorstel doen? Nou, mag, mag ik even een koffie? Alsjeblieft, film alsjeblieft, alsjeblieft. Doe je eens een koffie? Ja, ik denk dat we weer eens een keer koffie gaan zetten, want uh, de, ik krijg mijn gemak zoals bij. Goede man, Dat Denken is nou weten, hè? Dat ja, dat is weer hoor. Denken is weten. Uh, dat mag je nooit vergeten. Nee, ik, nee. Dacht, ik dacht, dat hij van de week niet zou komen uh, eigenlijk. Uh. Nou, ik, ik heb, ik heb, uh, dat trein heb ik weten te bemachtigen. Ja. Yeah. Ik stond op het perron van Rotterdam. Rotterdam. En uh, daar was het verschrikkelijk rustig deze morgen. Waarom? Dus, nou, ik weet het, ik heb geen idee zelf. En ik denk dat gewoon, uh, d -d -d -d ja, sommige mensen sporen nooit. Hè? En dan, uh, stil op het station, maar het is een prachtig station. Hè? Rotterdam is helemaal uitgebouwd. Ja. Yeah. Uh, ik nam de trein naar, uh, in de eerste stad naar Haarlem. Ja. Yeah om kom hier Aardenhout, en Hout. Dat is ook wel een prachtig station. Ik kom in Haarlem uit, en dan neem ik de trein naar Zandvoort. Ja. En dan wandel ik hier zo door de Haltestraat. Wandel ik zo hier naar de studio. Dus ik heb vanochtend al een hele frisse wandeling ondergaan. Nou, dat, uh, dat kun je... Maar ah, het denken is we, uh, weten, als je lunst dan zit je te eten. Heel vaak wel, hè? Klopt helemaal wat ik zeg, hè? Nee, dat klopt, dat klopt inderdaad. En, uh, en, en kijk je een beetje bol, dan zit je potje vol. Nou, daar heb ik er even niets van. Maar goed, ik zal er eens over nadenken. En dan zal ik het ook weten. Ja, nee, nee, probeer het maar. Probeer het maar, een eventje maar. maar ik vind het wel leuk dat u even bent. Als ik heel eerlijk mag zijn. Maar nou, heel ik vind, eerlijk het, zijn. Heel ik vind heel leuk het wel leuk, leuk even, dat u bent. Leuk even, even die professor dat hij af en toe even, even ons komt bijpraten over, over de wetenschappen. Ja. Want het is wel belangrijk dat je allemaal weet dat, wat, wat er allemaal speelt op de wereld. Hè? Ja. Dus zoveel knappe dingen zijn er tegenwoordig. hè Is dat zo? Ja. Mijn, mijn, mijn buurman heeft een, een, een andere auto gekocht. Ja. Een wat? Een andere auto gekocht. Een auto? Ja. Een auto. <laughs> een en auto. Is, en, ah. en die auto, die auto dat, is, ja. dat is een automaat. Een automaat. Een automaat. automaat. En nou is, nou is hij wel uitgeschakeld. <sighs> Weet je, ik zet er wel een stukje muziek op, iets, iets waarbij waar, waar, waar wij het idee krijgen dat we lekker aan het strand zitten, zon, zee, zomer. Nou, zal. Dat zal lijkt me goed plannen, Willem. Uh, uh, mevrouw, uh, mevrouw Harm, gaat u maar eventjes met uw zoon naar de studio. Nee, niet naar de studio, naar, naar, naar de keuken bedoel ik, want het is hier... Uh, we willen nou eventjes rust hierin, uh, toch Willem? Ik denk het wel. Nou, nou, nou, wij gaan wel, wij gaan wel. Ja, wij gaan wel, mama, kom maar mee. Stop. Hé, hey, ga je mee met de boys naar Zand van der Zee? Ja, en eh... Uh... Is er ook een, goed, een goede reden om naar Zandvoort aan Zee te gaan? Want, uh, ja, je kan het dorp sowieso gaan bekijken. Het is ook leuk om hier even rond te wandelen. Dan kun je ook de vernieuwingen zien. die Men heeft gepleegd vanaf het station naar de, naar de boulevard toe. Dat en, ziet er heel apart, uit. Dat ja, heel apart en, uit. Ja, maar er wordt gewerkt in Zandvoort. en Er staan zelfs palmen aan de boulevard. Echt waar? Ja, die ja, dingen hier? Ja, Arnie Palme staat er ook. Annie, Arnie? Hoe is Die staat er ook. Oh, oh dan ben ik. Oh. <laughs> nee. Nee. Nee. Maar alle oh, het is allemaal belangrijk te weten. Oh, wat, wat er wat gebeurt met het weer, Willem, want Zandvoort leent zich dus natuurlijk bij uitstek voor een zomersdagje aan het strand. En dan heb ik goed nieuws voor de luisteraars, want de komende tijd is het typisch... Ho, ho, ho, waarom zal ik er eens eventjes een stukje, dat je zegt van een stukje... Oh, ja, dat was ik vergeet. Ja, je hebt zo'n mooi bedje, van beter bed, hè, toch? Beter, rette ketet, naar beter... Dat ding blijft hangen, hoor dat? Nou, vooruit. Dat komt hier, Ja, oké. Oh, wat gezellig. weer een heel ander melodietje. Ja, verrassend. Ja. Ja. Hey, de komende tijd is het typisch Nederlands zomerweer. Nou, ik zei het al, goed nieuws. Door een westenwind kan de temperatuur niet hoog oplopen. Maar dat is toch een temperatuurtje wat, uh, wat uh, ons uh, gaat bereiken. Ja. En waarop wordt getrak getrakteerd van een graad of 20. Nou, dat is toch lekker? Nou, als Hoeveel? je dan naar twintig. Als je dan achter glas ligt, dan uit de wind. Nou, dus een nichtje, dat... van, mij, een nichtje ja. van mij, die zit altijd achter het glas. Die is, altijd, die is altijd te klagen, want het is zo warm is op haar werk. Ik snap het niet. <totstut> Luister. <sorry. totstut> Soms dan wordt de natuur getrakteerd op een klein buitje. Nou, dat is wel lekker, want dan is het voor de plantjes. Hè. Dan, dan ziet alles er ook heel fleurig uit. Vanochtend moet het verkeer eerst rekening houden met plaatselijke dichte mist. Nou... Dat is een beetje de, een actualiteit die gepasseerd is. Want we zijn alweer in de loop van de ochtend. Dus sterker nog, het is alweer bijna uh, 11 uur. Dus lokaal is het zich minder dan 200 meter als, als er nog mist is. Maar ik verwacht dat dat inmiddels wel opgetrokken is. Je ziet, je ziet er niks van, hè? Nee, je ziet mij daarom. Dat scheelt ook natuurlijk. Oh. Vanmiddag, vanmiddag worden de zonnige perioden afgewisseld met wat wolkenvelden. In het binnenland ontstaan dan stapelwolkjes die uitgroeien tot een lichte regenbui. Maar dat is binnenland, we zitten hier in Zandvoort. Maar praat je met stapelwolkjes, praat je nou uiteindelijk ook over pasgewassen lucht? Ook. Ja, hè? Ja, ja ook, ook, wel. ook, ja. ja. Uh, de temperatuur loopt op naar Om, een graad of twintig. Ik zei het net al langs de kust. 22 graden in het midden van het land. En 24 graden in het zuidoosten van het land. Ja. En, en nou, dat is natuurlijk nauwelijks wind. En dat is een groot voordeel. Weinig wind, dus dan, dan voelt het gewoon ook lekker warm aan. Ja. He, dus dan kan je gewoon met 20 graden in je bikini achter het glas helemaal goed. Eigenlijk zou je moeten praten over onwind dan. Onwind? Je hebt onwind, hè, he, want... Onwind is ook wind, want onweer is ook weer. Ja, dus ook kruid is ook kruid. Ja, ja, ja. ja, luk. ja luk. En als je dus, uh, uh, uh, als je dus een, een leuke dame zit, dan wint het je weer op. Ja, dat dus is dat wel weer zo. Dan ben je, opgewind, op dan wonden, ben je oh, ik, opgewonden. Ik zeg dus, gewoon een stukje muziek. op. Ben je klaar? Uh, nee, nee, nee. nee. Oh, ik ben oh, je, ben dan, je bent er niet klaar. Vanavond laat de zon zich nog geregeld zien. Dan snap ik niet, want gaat hij toch onder. Uh, dat klopt, klopt niet uit de weerbericht. Even, even, Vanavond nee. laat de zon zich nog geregeld zien. Waarom? Oh, dat is voor zonsondergang staat erbij. En lokaal komt er nog een buitje voor. Vannacht trekt meer bewolking over het land. Ja. Nou, dan liggen we op bed, dus daar hebben we dan ook geen last van. Nee. Maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Dat is mooi meegenomen voor de nacht. Ja. Uh, hè, want, uh, dan blijf je droog vannacht. Ja. Uh, de temperatuur daalt naar een graad of 13. Ja. En er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen laat de zon zich af en toe zien. Vooral in het noordoosten van het land. Dan moet men smiddags rekening houden met een enkele bui. Ja, maar dan mag ik eventjes, even interruppen, interruppen, interruppen. Ja. Jemie, nee, even onderbreken. Ja, je mag wel even onderbreken. Hoe kan, hoe kan de zon zich nou hier en daar laten zien? De ene keer in Groningen, de andere keer in Limburg. ja. Dat kan. Hij kan niet op één plek tegelijk zijn. Nee, maar hij is, overal, is al, net, net God, hij is overal. De zon is net God. Hij is overal. Ja. Over mij in de tuin? Ja. Ik nee, ken dat niet. Kan. Ik heb geen tuin. <laughs> nou ja, zo kan, zo kan niet. Morgen, dus, morgen laat de zon zich dus weer af en toe zien. En in het noordoosten van het land moet men dus middags rekening houden ja. met een uh, enkele bui. Nou, als ja. je geslaagd bent voor je examen, dan heb je dus uh, leren rekenen. Dan kan je er ook rekening mee houden. Uh, de, uh, even kijken, de temperatuur uh, varieert van 18 tot uh, ongeveer 22 graden in het oosten en het zuidoosten van het land. Er wordt een zwakke tot matige westen tot zuidwestenwind verwacht. Nou, dat de dagen erna, dat willen we ook wel weten, want dan komt natuurlijk het weekend eraan. Ja, ja, ja. En daar ja. gaat het allemaal om. Komt dan in... houden we het Nederlandse zomer weer met uh, een beetje afwisseling van zon, bewolking en soms een ja. buitje. Ja. He, dus, uh, de, nou, eigenlijk wel aangenaam voor iedereen. Als je voor regen houdt en dat je zegt van nou, zinging in de reen, is dus ook goed. Yeah. In de middag, dan wordt het een ja. graad of twintig en vanaf woensdag dan schijnt er van, de zon, die, die schijnt uh, vaker. Ja. Yeah. En dan lijkt het in het binnenland met 25 graden Ach. weer zomers warm te worden. In de kustprovincies is het dan wel uh, tijdelijk wat minder warm, maar dat is. Uh, met weinig wind en het is gewoon lekker, joh. Het is lekker. Ja, ja. ja, gewoon, ja. We hebben gewoon een bruin leven hier, toch? Ja. Kijk, ik zit, ik zit dan wel, ik zit dan wel in, in, in het zuur van het land, in het zuiden. Maar ik zou dan toch wel zeggen: van, ik krijg toch Heimwee weer naar Zandvoort in. Dan denk ik: ik wil weer terug naar de kust. Hallo, Myself. Ik weet, ik, weet, ik weet niet waar de microfoon staat in één keer oh, Heel raar. is dat allemaal Maggie McNeil. Ja, terug, terug op, naar de kust. Maar terug naar de kust. Ik heb altijd zo'n uh, zo uh, zo heimweer. Als ik van het werk afkom. Als ik bijvoorbeeld uit uh, Amsterdam kom. En ik rijd dan over de boulevard. Dan heb ik zoiets van. Oh, oh, nee, ik, vind het, ik vind het een leuk mens die Maggie McNeil. Eh, jij kent Maggie hè? Ja, ik ken Maggie, ja ik heb een beetje contact met haar en zo. Ja, op, ja. Op, op, op Facebook dan hoor. Ja. Maar, maar uh, uh, uh, ik ga regelmatig ga ik hier naar Zandvoort. Ja. En dan loop ik langs het strand. En dan droom ik dat ik Maggie tegenkom. Wie? Maggie. Maggie. McNeil. Ja. Oftewel Sjoukje Spijker, want dat is eigenlijk de haar, haar naam: is Shoukje. Ja, nee, Shauky. dat klopt. Ik ben, ik ben toen in de woonplaats gevreesd en, en, en ik mag altijd afkorten. Ik mag Mac, mag ik aan noemen. En ik vroeg iedere keer: jongens, kunnen jullie mij vertellen waar, waar, Mac, waar Mac is? Nou, ik heb de hele dag hamburgers gegeten. Oké. Okay. Hé hey Willem, wat vind jij handig? Dat wij eerst naar, naar, uh, uh, naar Utrecht gaan? Want daar moet ik vanavond naartoe. Jij of wil je eerst naar Limburg? Wat, wat, wat, wat wil jij? Wat, het is, je, mag, uh, je mag kiezen. Nou, het, is, ja. het, is even, het is even lopen, maar je mag kiezen. Het is, het is, het is even lopen. Nee, maar goed, ik vind, ik vind het verhaal vind ik, vind ik wel leuk. De luisteraars die denken, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Help! Help! Vertel, vertel. Dus nooit betalen we erbij. Nou, ik moet vanavond naar Utrecht. Dan moet je in Utrecht? Ja. Uh, uh, Ik ga namelijk op bezoek bij Jan de Hond. Leg eens uit aan de luisteraars die het niet weten. En dat is een man die loopt altijd met een masker voor. Ja. ja. Want hij is namelijk nou een gitarist van ZZ en de Maskers. Ja. En Jan de Hond was uh, onlangs op televisie bij... Uh, uh, Freek de Jonge, of met Freek de Jonge in uh -huh. Carré. En Freek de Jonge die speelde een beetje gitaar ook. En Jan de Hond die uh, speelde dan dat prachtige nummer La Comparsa. Ja. Eh, dat, dat hij zelf heeft gecomponeerd volgens mij ook. Ga ik nog even nazoeken of dat klopt op, op, op Facebook. Maar in ieder geval of op, eh, nee, op, op Wikipedia. Wikipedia. -e -e -e -e -e uh, maar, maar Jan ja, de Hond die ja. heeft mij dus uitgenodigd vanavond om, om foto's te komen maken. Want ze zijn, hij heeft een nieuwe samenstelling van de maskers zeg maar. Dus ze zijn dus, er bij elkaar. Ja, zonder Bob Bauer dan wel. Want ja. ze gaan het echt een beetje het shadow sfeertje willen ze neerzetten. Ja. En daar komt zijn, zijn motivatie ook vandaan om het uh, nummer te componeren wat je nu uh, zo voor ons gaat delen. La comparsa. Nou, ja, Jan zit op mij te wachten natuurlijk. Heeft zich, die heeft zijn gitaar nog niet uitgepakt. Jan die denkt van, ik zoek, ik zoek mezelf helemaal de tijntjes ja. naar mijn plektrum. Ja. Heb die hem in zijn mond. Ach, doet die het nou? Nou oh, kijk. Zet Zet en de Maskers. Ja, ik vind dit weer heel erg leuk, joh. Jij hebt te van die oh, wacht, nou, Ja, nou maar hij, hij heeft het niet echt geschreven, uh, nee. want Lacaparsa is een instrumentaal nummer uit 1963, inderdaad de Zet Zet en de Maskers. Ja. Waarop Jan de Hond de solist is. Ja. Het is een gitaarbewerking van een compositie voor piano hè, van een Cubaan. En die meneer heet Emesto Le Cuona. Ja, het is mijn buurman geweest, die ken ik. Die ken jij? En Nesto, ja. Maar dat was toch die tafelbakker. Ja, die zat altijd in de nesten. En ja. ja. Ja, maar in ieder geval, het is dus niet, niet echt de compositie. De melodie is niet echt de compositie van Jan de Hond. Nee. Maar hij heeft het er wel wereldberoemd gemaakt. Want laat maar passen, overal ter wereld uh, wordt het nog steeds gedraaid. Dankzij ja. Jan de Hond. Dankzij Jan de Hond. Ik heb toen gevraagd aan hem van, ik zeg, hoeveel LP's heb je nou? En, uh, en hij zei dat, hij zegt twaalf. Ik zeg, maar hoeveel LP's heb je dan gemaakt? Hij zegt twaalf.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 Het heeft geen zin om langer hier te blijven. Ik ga naar buiten en wandel in de zon. Misschien staat hier of daar nog wel een bankje. Dan denk ik daar nog even terug aan hoe het begon. Want ik heb... Ja, zo gaan we naar de klok van uh, 11 uur alweer. En het gaat weer hartstikke snel, man. Weer een uur om. Ja, een uur vliegt voorbij, hè. Ik, uh, ik, ik, kan, ik kan uren na de uren turen. En dan denk ik van, jongens, wat gaat er snel, man. Niet normaal. Maar goed, eh... Uh, tot dan, de klok van 11 uur zet en de maskers Jan de Hond en uh, heel veel plezier vanavond, man. Ja leuk hè, want ze repeteren daar in utrecht. Ja en uh, ja, moeten we dus terwijl ze repeteren daar een beetje plaatjes schieten. Nou, hartstikke leuk om te doen hoor. Ja, het is, uh, ja, ik vind het leuk. Nou, na de klok van 11 uur zijn we er weer. Tot straks. Yeah. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.